I lost you. Some devil bought you. I reminisce there, broke a string attached to my will. A sentence to fail, to yonder to with my emotional square. I carry, I must deliver. Get it all off the liver. Sometimes it works quicker. 'Cause pain you carry all your life long high me, I scorn. So where did I go wrong? I wonder still this why I made this song. nothing but love in my heart. And your love it seems no more is a The be convicted by God, I'm living proof Put notes to the key, to set me free With spirituals, the rituals makes my production complete Observe and listen closely Finding yourselves hard, mostly a spot that control me I give love to my family, that have my back when I was straight to my bath, And to those who I did wrong, My regrets. regret Begin van een tweede uur van Sanfort op zaterdag, Jorden uit 99 alweer 10 jaar geleden. De single van de Postman en Renaissance. ZFM voor Zandvoort en de regio. En uiteraard ook in uw twee weer heel veel informatie en lekkere muziek, Albertje. Ja, de muziek dat uh, loopt helemaal soepel. En uh, nou ja, we hebben natuurlijk al mooie in uh, interviews gehad in het eerste uur. Uh, met name over het biljart. Dat was natuurlijk interessant. En natuurlijk prinses Christina concours morgen in Zandvoort. Het Rondje Dorp. Het Rondje Dorp, niet te vergeten. Uh, en um, we hebben net even contact gehad met meneer Rukert. Want die heeft uh, een open dag morgen.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 En uh, ja, ik wou ook nog even terugkijken als je het goed vindt naar uh, zometeen uh, naar, naar, of nu. Het hangt er vanaf. Uh, nee, doen we zometeen wel doen we even. Zo meteen, ik wou nog even terugkijken naar die uh, Memorial Day van uh, Rob Sloot En zo dadelijk hebben we ook uh, in dit uur Ron van Zoningen in de uitzending van de Zalvoortse Racebrigade. En dan gaat het over reddend zwemmen. Reddend zwemmen. Met, Dat cleanen, gaat met weer beginnen aan. Ja, ja, ja, we gaan het van hem horen. In ja. dit uur van Zalvoort op zaterdag. En Jan van Nes is er natuurlijk Monnikendam SV Zalvoort. En Anouk en Three Days in a Row.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 Kopen een klassieker van meer dan 25 jaar. En je Willen we net met die slooppremie van die oude auto's af, ga jij ze weer promoten. En bedankt. Deze wel, ja. Deze ja, wel ja. Ja. Zo dadelijk, Joop, van Fris, het slot van de ja. eerste helft van de voetbalwedstrijd van vandaag. Monnikendam tegen S.V. Zoonvoort. Eerst Duranduran uit de jaren 80. En save a prayer.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 Maar het is daarvoor toch echt wel anders geweest hoor. En het is dat Boy de Vet. En dat gaat mooi schot van. Naartje op derde over de lat. Heen. Maar goed, het is geen doelpunt natuurlijk. En aan de andere kant dat Boy de Vet een paar keer uh, handig moet ingrijpen. Om ervoor te zorgen dat die bal niet achter hem in het doel verdween. En dat heeft hij, zoals we van hem gewend zijn. eigenlijk uiteraard heel erg uh, knap en vakkundig gedaan. Goed, uh, uitbal voor de Monique Dammers. Vanaf de 5 meterlijn. Kieper schiet hem weg. Ver over de middellijn. Zandvoort, nee, je kan hier niet bij komen wordt daar geleund. Inderdaad, een overtreding van, ik denk, Patrick van der Oort. Inderdaad, die, uh, die klinkt bijna in de nek van zijn tegenstander om die bal te koppen. En dat mag natuurlijk niet. Vijfschop voor Manneke Dam. De aanvoerder gaat dat doen en dat is uh, Chris Visser. Hij heeft hem ondertussen genomen. Hij krijgt hem weer terug aan de linkerkant van het veld van Manneke Dam. Of misschien komt hij komt hier de voor en dan kan dus er zo bij komen, die kan er nog maar net bij komen, die tikt hem net weer op tijd, want anders was hij zomaar achter ons En Dat kon net dan in het vingertje dat ding kon vervuren tegenaan, ik meer, was het er absoluut niet. Maar daarvoor is het nog niet afgelopen, vermoe ik het dan. Aan de Zandvoortse linkerkant van het stand, de nummer 8, en dat is uh, Barry de Werf. Die, die gaat daar een solo, gaat gewoon het 16 meter gebied in en weer de veste hand om te ingrijpen. En dat kan ieder gekocht worden door Ronald Canis, naar hem, Coronda. Ronda. Ronda hele diepe opbouw, van Murgis die is hij genoeg? Nee, hij is niet zo genoeg, maar die bal wordt heel hoog over de zijlijn gewerkt, door de verdediger van Monikendam, Zandvoort mag op de helft van Monikendam er inbouw gaan doen. Richard je gaat het doen, de hoofd van de Dukhout van Zandvoort. Gooit naar uh, Michael Roesler. Roesler, ja, die is nog steeds met de bal aan de voet. Komt de diepe bal naar Nijs Berg. Die wordt goed afgedekt door vissen. Remco Ronda kan er nog door doorkoppen. naar Roesler weer. Roesler heeft hem nog steeds in de voeten van Maris Mol. Die speelt er naar buiten. Maar dat is niet secuur. Dat is echt eigenlijk een hele slechte bal inleveren. Waarom ik het dan? Monnik dan kan gaan counteren. Er is een hele snelle spits. En nu gaat zelfs. Uh, de nummer 7 middenvelder, uh, Frank Bruins, maar die gaat er achteraan En dat wordt teruggespeeld hier heel simpel. Op Boy, uh, uh, Boy de V, moet ik zeggen natuurlijk. Die de bal naar voren schiet. Richting Natje Berg. Kan er niet bij komen. Toch? toch, Ja, dat is heel slim gespeeld van hem. Alleen is hij nou sterk genoeg om twee man te kunnen omzeilen. Dat doet hij niet. De licht van breed voor hem kan komen. Rondra, die gaat er uh, niet. Moos! Moos! Moos! Moos! Ja! Go! moe, Go! heel stil eindelijk een keertje snel, goed gekeken, nog de strijd te staan. En die kan zich omdraaien in de pirouette, schiet hij die bal, achterkeeper, uh, Rob Sanders. Zandvoort leidt vlak voor nul, vlak voor rust bij 0-2 en dat is natuurlijk een geweldig opsteken. En ik denk dat de kopjes van Moneke naar beneden gaan, want die waren echt groot deel van de eerste helft. Uh, beter in de wedstrijd dan Zandvoort, laat ik niet zeggen, dat ik like het sowieso zaterdag beter in de wedstrijd. En uh, nu staan ze ineens met uh, 0-2 achter. En uh, ja, het is wel het gevolg de laatste paar minuten dat er meer druk op het doel van Monika In dus De laatste 5-6 minuten, zo ongeveer, zeg maar. Sandfoort komt daar nu niet van profiteren. En in koud de tweede doelpunt van Maurice Murph. Goed afgetrapt daar naar nummer 2, achterin Tom Pruim, breed en breed. Uh, Monika moet nu gaan aanvallen, natuurlijk, want het is uh, uh, eigenlijk min of meer een slag zo vlak voor is om op 0-2 te komen. Van de van keeper je wordt teruggesteld aan de keeper, schiet hem ver weg. Ja, je kan erbij komen. Roesel, die kan hem overnemen. Speelt daar eh, Max Adenwerker. Adenwerker terug naar Roesel. Die, die staat met het verkeerde been, die kan er dus ook niet bij komen. Maar dan kan het overnemen. Ja, inderdaad, nummer 10. En dat is uh, Erwin de Graal. Die speelt naar helemaal verkeerd. Zondvoort kan makkelijk uitgededigen. Via de rechterkant van het veld is het Baslemmer-Smit. De bal aan de voet, die gaat kijken wat hij ermee kan gaan doen. Richting Maurice Mol. Kan Mol erbij komen? Nee, het is weer die aanvoerder, de, en dat is nog steeds Chris Zisser van Monikendam, die kan die bal wegkoppen. Monikendam neemt het over. Die daar op die nummer 8, en dat is de Barry de Wurf, die is heel snel, die kan ook niet bijkomen, gaat die bal voorzetten. Is daar iemand, ja, er is alleen maar iemand, en dat is wel wat Thales van Zandvoort, die kopt in de voeten van Michel Armeño. Die wil een passen, maar dit is hij, ja, van de 65 voor de eerste helft, Zandvoort Leidt met 0-2.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 Oh, never mind. Van Pink in de Euro Breakdown, uiteraard genoteerd. Elke vrijdag te horen tussen 3 en 5 met Sjors van Dam bij CFM. Die horen de Funhouse. Inmiddels uh, even naar al 4 geworden bij uh, Softop Zaterdag. En de aankomende donderdag gaan ze weer van start hier in Softop met de Lessen zwemmend ridden. En wie hebben we daarvoor aan de telefoon? Aan de telefoon, daarvoor hebben we Ron van Zoningen. Goedemiddag, Ron. Hey, goedemiddag. Goedemiddag, Ron. Welkom in de uitzending.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 Nou kijk, wat we dus gaan opleiden is, het is eigenlijk een basisopleiding voor de strandwachters. Nou en wat je dus allemaal gaat leren is bijvoorbeeld bevrijdingsgrepen. Dat zijn grepen om jezelf te bevrijden van drinkelingen die je vastgrijpen. Daar leer je allerlei grepen voor van hoe je jezelf je kunt bevrijden, zeg maar. Ja, maar die mensen zijn natuurlijk in paniek dan. Nou ja, die mensen zijn in paniek en die kunnen je dus inderdaad op de meest vreemde manieren vastgrijpen.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 Ja, mensen kunnen zich uh, nog steeds inschrijven. Uh, dat kun je gewoon eigenlijk aan het, uh, aan het tafeltje wat we zeg maar, uh, bij de ingang van het zwembad hebben donderdag. Ja. Daar kun je gewoon melden, zeg maar. En dan kun je, daar kun je mee zwemmen en daar kun je opgeven, zeg maar. Okay. En daar kunnen we, kunnen we alles regelen. En als mensen nog even het een en ander willen nalezen, hebben jullie ook een uh, website waar ze dat eventueel op kunnen ja. nakijken? De, de website van uh, de Ja. Onder het uh, uh, stukje zwembadopleidingen.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 Of aan het tafeltje donderdag. Of aan het tafeltje natuurlijk. En gewoon inderdaad aan het tafeltje, zeg maar. Hoe laat begonnen jullie donderdag ook alweer? Vanaf hoe laat? om uh, half zeven beginnen. Half zeven beginnen. Half zeven. En hoeveel lessen duurt totaal de cursus? Uh, het zullen ongeveer zo'n 27 lessen worden. 27 lessen, dus, ja, zo. Ah, is... Zeg maar, uh, We gaan vanaf september tot eind uh, april gaan we door, zeg maar. En als ik dan uh, naar, de, naar de prijzen uh, kijk, Ron, wat je ervoor betaalt... 50 euro voor leden en 62,50 voor nieuwe leden. Dat valt allemaal best mee dan. Ja, dat zijn crisisprijzen, hè? Ja. We we Hoe krijgen jullie dat voor elkaar? Daar houden we rekening mee. Ja, het, is, het is gewoon voor de brigade gewoon heel belangrijk om mensen op te leiden tot, uh, tot ja. reddende zwemmers. Ja, dus een gedegen opleiding. Ja, dat is een van onze kerntaken, natuurlijk. Ja. Ja, dat, uh, dat mag dan ook wel uh, wat, uh, wat kosten qua. Uh, Vanuit de vereniging, zeg maar. Want het is voor ons gewoon heel belangrijk, inderdaad, ook om de, de opleiding te doen, zeg maar. Ook om de standwachters natuurlijk weer uh, gereed te krijgen. Ja, en up-to-date en bijgewerkt. Geweldig. Maar we gaan inderdaad weer, het wordt wel hartstikke spectaculair. We hebben ook weer clubwedstrijden natuurlijk in december. Dat ah. is ook altijd weer spectaculair. Ja. We, hebben, we hebben het speciale kerstzwemmen, we hebben het Sinterklaasfeest. Kijk. Ja, het, wordt echt weer, het is echt een must voor, voor de echte water zeg maar. Bij de ZRB moet je zijn. Daar moet je inderdaad wezen. Oké. Okay. <laughs> Hoeveel leden hebben jullie trouwens nu, Ron? Uh, het, het aantal leden in het zwembad bedoel je? Nee, gewoon in totaal voor de oh, ZTB. Nou, dan, dan ga ik wat gokken. Maar dan gok ik het op zo'n uh, 400. 400, oké. Okay, nou, maar er kunnen altijd nog leden bij. Oh, meld je nee. gewoon aan. En doe mee met de zwemmend redder vanaf aanstaande donderdag. Ja, we gaan aanstaande donderdag. En we beginnen zelfs al uh, deze dinsdag met een, een speurtocht. En dat is ook eventjes voor uh, de kinderen die in het zwembad zitten. Ja. We beginnen we dinsdagavond met een speurtocht.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 Dat gaat lukken, dankjewel. Dankjewel, dank Hoi, dat was uh, Ron van Zoningen van de Zalvoortse Brigade. En meld je gewoon aan aanstaande donderdag. Dan kan dat uh, bij het zwembad van Sunparks. Of om gewoon even te bellen naar uh, Ron van Zoningen Op 023 5717448. 7448 with baby, you satellite.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 Uh -uh. Uh -uh. You're my set Naar, eh, Jop. Jop. Ja, een hele mooie paas van Maurice Mol, recht in de voeten van uh, Remco Rondwey die er doorheen kon komen en de keeper passeerde. soms staat op 0-3. Oké, okay. nou je mag meteen doorgaan met de verslaggeving, oh, nee. we zijn er nou toch. Joop, binnen nog. Ja, nou, jij ja. Ja, ja, mag gewoon doorgaan hoor, met uh, de tweede ja, helft. Oké, okay, ik maakte een foutje, het was de uh, voorzitter van, van Max Aardewerk, hoor ik zojuist.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 Goed, Monnikendam moet het overnemen, of kan het overnemen. Maar er daar Ronald nog die de bal kan onderscheppen. Kalers, die speelt hem in bij Maarten Roesten. Die krijgt wel een set, weer niet. Nou, nou, nou, we 10 meter mij vandaan. Nou, die krijgt wel een set in de rug. En daardoor kon hij dan die bal komen. En kan Monnikendam het weer overnemen. Weer je de voeten van Kalers. Uh, Kalers naar Mijsjormenje, naar Remco Ronde, Ronde hij gaat, die stuurt daar naar het Schoenbergrecht. Maar die paas is hard, die gaat over de zijlijn. Monnikendam mag op eigen helft gaan ingooien.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 ...naar zijn nummer 10 en dat is Alvin de Guijl. De geil, de geil die is die bal uh, nog niet kwijt daar. Nee, gaat niet naar de zijkant. Naar uh, de Wurf. De Wurf, de, burf, de wolf, moet ik zeggen. Nee, we gaan daar proberen om iets hermingen te besturen. Gaat 16 meter in en breed. En dan wordt een overstapje gedaan. Een hele mooie bal. maar het is af. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Boy de vet om die bal weer in het spel te brengen. Heel hoog. Precies op de middellijn. En daar kan uh, Nijsjenberg niet bij. Want ze had direct de tegenstander. Die Christvisser is een halve kop groter. En die kan hem dus wegkoppen. Toch is er weer zand voor werk daar van uh, van Manikedam. En ook voor zand werk recht in de voeten van uh, Peter. Uh, wie heet hij? Marani. Marani naar voren toe. En daar is. Oeh, oeh, oeh, oeh, Romeo oh, oh.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 Van Misha, Hermenio naar Maurice Moll Moor, Patrick Koper Probegaatse pro pro van voorbij, geeft de bar probeert daar een, een mooie bal met de buitenkant Rechts te geven, maar die was niet krom genoeg Berg kon er niet bij komen Stant we toch weer in balbezit, weer uh, Lennans die daar Interceptie pleegt, naar de nummer 15 uh, dat is natuurlijk Patrick Koper. Koper naar Nijsje Berg. Berg heeft die bal voor, maar dat is alleen maar in de handen van de keeper. We hebben hier nu opgespeeld, een minuut of negen. En de stand is dus, uh, 0-3 in de Verzandvoort. En gaaf, kom maar straks weer bij. dat was uh, Joppen Nes, straks uiteraard het vervolg van de wedstrijd van vandaag. Monikeram, SV Stalvoort. Is gaan we weer wat lekkere muziek draaien, Albert-Jan. Doen we. En we gaan naar Shaka Khan. I am every woman. Komt-ie aan.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 Het vergebracht. Dus als het even tegenzit, bedenk dan weer het laatste... I it.